Uur. Renate Kok met het NOS Journaal. In Hongkong hebben zich duizenden demonstranten verzameld... voor het Amerikaanse consulaat. De nou, actie volgt nadat een dag eerder een nieuwe blokkade van het vliegveld mislukte...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 Noord- en Zuid-Korea hebben te maken gehad met een van de zwaarste stormen die het schiereiland ooit hebben getroffen. Orkaan Lingling Ling verplaatste zich via de westkust van Zuid-Korea naar Noord-Korea. Hoe groot de schade daar is, is onduidelijk. In Zuid-Korea raakten gebouwen beschadigd en zitten zo'n 160.000 huizen zonder stroom. Tot nu toe zijn er drie doden gemeld. Ook Japan maakt zich op voor een orkaan. De verwachting is dat Tokio en omgeving vanavond en vannacht worden getroffen door orkaan Faxai met windsnelheden tot 216 km per uur.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 Dit is de Zomer van ZFM, met, met nu ZFM Jazz.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 Yeah. <sighs>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 Kemenade op uh, Altsaks. Bijgestaan op uh, trompet. moet Even zijn naam zoeken. Jeroen dormer uh, Nick op uh, trompet. Pardon. Uh, van het album Stranger Than Paranoia uit december 2018. Het song, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, de nummertje heette Element DM. beetje de geest van Nena Cherry. Youssef uh, de Doer aan het begin. En ook het geweldige... Vogelgeluid van Carlo de Wijs en Arno Krijger. Gaan we door met een andere saxofoon-gigant uit Canada, Ben Wendell.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 ...van Pedro Martens, van zijn album Fox. Het nummer heet Sertaal Profundo, een album uit 2019. Een Braziliaanse zanger en gitarist die ja, Latijns-Amerikaanse muziek met pop en jazz vermengt. Maar hij wordt hierbij gestaan, niet door de minste, door Amerikaanse hipsters... ...als Kurt Roosdenwinkel op gitaar, die hoor je nog hier op de achtergrond op zijn gitaar. Maar ook Brett Mildo, Mildo, de pianist, de bekende...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 De uitgebracht in 2018, 2019, die draaien we vandaag. Aaron Parks, Good Morning.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 Is Brad Meeldal. Zijn naam viel al eerder. Hier met het nummer Deep Water.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 In quantità Di fiori all'occhielo Dit is het einde van ZFM Jazz. Wil je nou horen, uh, uh, kijken wat ik gedraaid heb? Kijk dan op mijn uh, website. mijngroeven.nl mijngroeven Tot de volgende keer. Mijn naam is Edward Rauwhoors. Blijf luisteren naar ZFM en vooral naar ZFM Jazz. Elke week een andere presentator. Met heerlijke jazzplaatjes. Ciao.